Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in energiearmoede. Dat wil zeggen dat hun ouders niet genoeg geld hebben om bijvoorbeeld het huis te verwarmen of te isoleren. En daar kunnen kinderen de rest van hun leven last van hebben, zegt deze onderzoeker van TNO. Meer kans op um, negatieve gezondheidsgevolgen, zoals bijvoorbeeld astma, wat hun hele leven kan blijven. En daarnaast zien we dat kinderen die opgroeien in energiearmoede ook vaker um, slechtere schoolprestaties hebben en bijvoorbeeld um, vaker uitvallen. En zo worden kinderen dubbel hard getroffen, want één probleem veroorzaakt vaak ook weer andere problemen. De Tweede Kamer heeft een nieuwe voorzitter. Tom van Kampen is het, van de VVD. Hij versloeg na meerdere stemrondes zonder de Kamerleden. Uiteindelijk PVV'er Martin Bosma en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Er zijn 79 stemmen uitgebracht op de heer van Kampen. Ik wil alle leden in het bijzonder bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb vannacht, denk ik wel, genoeg gesproken. We gaan aan de slag. De mensen in het land rekenen op ons. Ik sluit de vergadering. Tom van Kampen is 35 en daarmee de jongste kamervoorzitter ooit. Hij zegt onder meer dat hij ervoor wil zorgen dat alle geluiden in de Tweede Kamer gehoord worden. En feest op Curaçao. Het land gaat voor het eerst in de geschiedenis naar het WK voetbal. In de kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica bleef het 0-0 en dat was genoeg voor plaatsing. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot, ook bij de commentator van ESPN. Afgelopen! Afgelopen! In Suriname was het geen sprookjesachtige avond. Door verlies tegen Guatemala hebben de Surinamers zich niet direct kunnen kwalificeren. Maar ook zij hebben nog kans op een WK-ticket via de play-offs. Het weer dan. De dag start echt plensnat. Met veel buien, met hagel, natte sneeuw en langs de kust ook met onweer. Vanmiddag wordt het weer beter. Dan wordt het weer droger bij 4 tot 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid heb je vijf minuten vertraging. En de N247 van Horen naar Amsterdam. Eerst bij Broek in Waterland-Noord vijf minuten vertraging. En verderop bij de aansluiting met de A10 ook vijf minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Watch it been after, I make you shake to, break you, take to right in the past for what they call the moo moo KOS, boy, we come rough, bring, bring the, the break. break. What time is love? Van Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Epstein-files worden vrijgegeven. Ook de Amerikaanse Senaat stemde ermee in na het Huis van Afgevaardigden. President Trump zegt dat hij het vrijgeven niet zal tegenhouden. Curaçao heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK voetbal. In een spannende wedstrijd in Jamaica werd het 0-0 en dat was genoeg. Suriname verloor in Guatemala met 3-1 en daarmee is Suriname veroordeeld tot de play-offs. In het zuiden van Libanon zijn zeker 13 Palestijnse vluchtelingen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Ze zaten in een vluchtelingenkamp dat werd gebombardeerd. Het weer veel buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw en het wordt 4 tot 7 graden. This is ZFM certain La certain time you touch my head.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 Mijn moeder, dus van mij. Zit van jou? CD van mij. CD van ons allebei. Mag ik weten van ons.